8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Goedenavond, nieuws en sport vanavond, want de Sportzomer gaat door. Met de beslissing straks in groep D. Eerst het nieuws: Martijn van Beek. De inkomens van bestuurders in de ouderenzorg zorg zijn opnieuw gestegen. Dat staat in de jaarlijkse lijst van de vakbond Avacabo. Volgens de bond is het inkomen van de bestuurders in de oudere zorg... in 2011 met 5,6 gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. 41 bestuurders verdienden meer dan de Balken in de norm. Marcel van Woensel voert de lijst aan. Hij kreeg bij de zorginstelling Laurens in Rotterdam... een ontslagvergoeding van 155.000 euro... waarmee zijn jaarsalaris op 327.000 euro uitkwam. De Vierdaagse wandelaars kunnen over een maand in Nijmegen... niet over de Waalkade lopen, dat heeft burgemeester Bruls besloten... Verder is uit veiligheidsoverwegingen de traditionele vuurwerkshow afgelast. Een deel van de waalkade is sinds vorige week afgesloten... omdat de damwand instabiel is. De herstelwerkzaamheden duren tot na de Vierdaagse. De burgemeester vindt de strook waar de duizenden lopers... overheen zouden moeten onverantwoord smal. De vuurwerkshow is afgelast omdat het door de afsluiting... te druk wordt op andere plekken in de stad. De Nijmeegse Vierdaagse is van 17 tot 20 juli.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 Het gemeentehuis van Slochteren is gisteren getroffen door de bliksem... via een stalen kunstwerk in de tuin. Door de inslag viel de telefooncentrale uit... en raakte telefoons en computers beschadigd. Bij het gemeentehuis staan al vijf jaar twee stalen kunstwerken. En nu wordt onderzocht of er een bliksemafleider moet komen.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 Ja, wie gaan we door van het trio Engeland, Frankrijk en Oekraïne? Een opmerkelijke uitspraak over digitaal stolken. Maar we beginnen met een nieuwe kolencentrale. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Beder. Energiegigant RWE mag gewoon een kolencentrale bouwen in de Eemshaven. Heeft de provincie Groningen vandaag laten weten. De provincie geeft het bedrijf een nieuwe natuurvergunning. De vorige vergunning die was vernietigd door de Raad van State. Nadat een aantal milieuorganisaties die vergunning had aangevochten. Die organisaties zijn dat tegen, omdat ze vinden dat de centrales te veel schadelijke stoffen uitstoten. Aan de telefoon is Rolf Schipper van Greenpeace. Goedenavond. Teleurgesteld, teleurgesteld over het besluit van de provincie, of had u het wel verwacht? Nou, het zat er wel een beetje aan te komen dat de provincie die vergunning uh, wel ging afgeven. Maar wat mij wel heel erg verbaast is uh, dat deze vergunning eigenlijk nog slechter in elkaar zit dan de vorige. Wat is er aan de hand dan? Nou, deze, deze centrale vervuilt natuurlijk uh, de Waddenzee, die, uh, dat prachtige werelderfgoed wat we daar hebben liggen. Um, en bovendien is die centrale helemaal niet nodig, want we hebben meer dan genoeg stroom in Nederland. En er komt ook nog eens bij dat er zat alternatieven zijn. Dus als je stroom zou willen opwekken, dan kan dat bijvoorbeeld ook met windparken of met zonne-energie. Ja. Maar dat alles bij elkaar maakt dat die vergunning uh, helemaal niet wat mogen worden afgegeven, uh, wat ons betreft. En uh, ja, dus zullen we ook opnieuw uh, bezwaar maken bij de rechter. Ja, want u, u heeft de, de vergunning al eerder aangevochten, dat gaat u dus nu weer doen. De provincie zegt wel dat, dat RWE de milieueffecten gaat compenseren. Laten we even luisteren naar uh, gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van GroenLinks. Nou, wat zij onder andere doen is investeren in uh, een aantal gebieden in Drenthe als het gaat om stikstof. In Groningen wordt uh, uh, geïnvesteerd in het beheer van onder andere kwelders en andere natuurgebieden. En zij leggen nieuwe natuur aan in Groningen, waardoor uh, de soorten die uh, eventueel of mogelijke wijs in de knel zouden kunnen komen, en ik zeg het met opzet kunnen komen en mogelijk, uh, dat die extra leefgebieden krijgen en mogelijkheden om zich te ontplooien. Dus de natuur in Groningen wordt er sterker door. Ja, als ik zo luister naar deze gedeputeerde van GroenLinks... dan ziet die vergunning er toch wel weer anders uit dan de vorige. Er, er wordt nogal wat gecompenseerd. En dat is bijna ongelooflijk. Uh, de die doet zelfs alsof de codecentrale per schadde goed is voor de natuur in de provincie. Uh, en dat is natuurlijk wel heel erg ongeloofwaardig. Uh, het tegendeel is waar eigenlijk. Iedereen kan natuurlijk op zijn vingers natellen dat als je de grootste en meest vervuilende codecentrale van Nederland... ...bouwt pal aan de rand van een natuurgebied, uh, ja, dat dat natuurgebied daar natuurlijk last van gaat krijgen. En uh, ja, het kan dus ook niet anders dan dat uh, ja, deze vergunning het ook niet gaat redden bij de rechter. Het is jammer dat daar nog zo'n slepend proces uh, weer voor gevoerd moet worden. Ja, uh, maar u u gelooft dus wordt... duidelijk niet in, in de compensatie die, die RWE... Uh, uh, nou, wettelijk gezien uh, is dat ook helemaal geen optie. Uh, je kan wel dingen compenseren, maar op het moment dat er een, echt een streng beschermd natuurgebied is... en dat uh, is zo voor de Waddenzee en, en voor de Waddeneilanden... die natuur daar die is uh, Europees beschermd met uh, Natura 2000-wetgeving... Dan mag je daar alleen maar schade aan toebrengen... als je inderdaad kan aantonen dat zo'n centrale... van groot belang is voor, voor, voor Nederland als land. En dat je geen enkel alternatief had. Ja. Zo zit het wettelijk in elkaar. En um, ja, de RWE Ascent, die die centrale wil bouwen... heeft niet eens een poging gedaan om dat grote belang aan te tonen. Ja. Wat ze in de vorige vergunning nog wel deden. Dus ze durven dat duidelijk niet aan. En ik denk ook zeker dat er een rechter daar wat dat betreft... dus een stokje voor zal steken. Ja, u gaat weer een procedure aanspannen, denk ik. U trok eerder samen op met Natuur en Milieu en andere Gaat u het weer gezamenlijk aanpakken? We gaan het zoveel mogelijk gezamenlijk aanpakken, ja. En ik weet ook zeker dat er weer uh, meerdere milieuorganisaties... maar ook uh, bewoners zullen zijn, zowel uit Nederland als uit, als, als, als uit Duitsland... Uh, die hun best zullen doen om die, uh, die centrale tegen te houden. Te beginnen al overigens met een, uh, weer een demonstratie volgende week. Maar zeker ook bij de rechter. Oké, okay, dankjewel. Rolf Schipper van Greenpeace. Yeah. Het Amsterdam moet van de Nederlandse rechter 70.000 euro schadevergoeding betalen... vanwege digitaal stalken. De vrouw viel via Twitter, Facebook, YouTube en andere sites... de Amerikaanse filmmaker Christopher Johnson en zijn vriendin eh, actrice Mariana Tosca lastig. De vallende aan de zaak is dat niet alleen eh, de hoge schadevergoeding... maar ook dat de slachtoffers Amerikanen zijn... Milika Antic is advocaat en gespecialiseerd in informatierecht, waaronder ook uh, privacyrecht valt. Mevrouw Antich, goedenavond. Goedenavond. Uh, Kees Niederop, de staatsadvocaat van het Amerikaanse Stel, die noemt het een bijzondere uitspraak. Wat vindt u? Ja, ik vind het ook wel een uh, vrij unieke uitspraak. Uh, het is uh, uh, de, de boete is hoog voor Stolken. Uh, dat het hier gaat om, om uh, een zaak die eigenlijk zich afspeelt in Amerika, maar hier dan uh, tot een boete leidt, is bijzonder. En uh, ja, digitaal stolken, dat is ook iets nieuws. Dus uh, heel interessant. Hoe hoog zijn die bedragen normaal dan, voor stolken? Nou, dat, dat weet ik niet precies. Dat speelt zich meestal in, in de strafrechtelijke sfeer af. Nou, dat, dat is hier, uh, hier niet aan de hand. Ja. Maar het, uh, het, het digitaal stolken, ja, dat is sowieso iets wat, wat we nog niet uh, echt kenden. Ja. Wel natuurlijk belediging op, op internet, uh, uh, bedreiging op internet hè, via Twitter. Ja. Daar uh, zijn er ook wel gevangenstraffen voor uitgedeeld. Maar digitaal digitale stolken, die uh, kende ik nog niet. Nou is die vrouw in de Verenigde Staten ook al door een rechter veroordeeld tot uh, contactverbod... Uh, ja. Was dat niet genoeg dan? Ja, blijkbaar niet. Maar waarom niet? Nou, uh, ik kan me voorstellen dat zij uh, ook heel graag wilden... dat uh, uh, deze uh, vrouw in Nederland ook uh, veroordeeld zou worden om alle uh, berichten... Te verwijderen op internet. En een, een vonnis een, een, een in Amerika, ja, dat heb je niet zomaar uh, ten uitvoer gelegd, zoals dat dan heet uh, in Nederland. Dus die vrouw, die Nederlandse vrouw, die, die kan makkelijk zo'n vonnis dan naar zich uh, naar zich neerleggen. Kijk, een dat speelt dus natuurlijk allemaal af in de in de rechtsfeer van de uh, van de Verenigde Staten. Maar ja, om um, um, iemand te veroordelen, een Nederlandse vrouw te veroordelen om allerlei informatie van internet te verwijderen, ja, dan heb je niet zoveel aan Amerikaans vonnis. Ja. Een Nederlands vonnis is hier meteen. Uh, van kracht en uh, ja dan kan je wel dat afdwingen ja, 70.000 euro veel geld uh, en dat voor een paar vervelende berichtjes op internet zou je ook kunnen zeggen ja, nou, ik moet zeggen, ik, ik, uh, ik, uh, ik vind het wel interessant hoor. En het doet, vind ik, wel uh, enigszins recht aan, aan de realiteit van nu. Hè? Dat, dat, dat een digitale identiteit, onze, ons digitaal alter-ego, zeg maar, uh, steeds belangrijker wordt. Het is uh, niet zo dat we kunnen zeggen van: oh joh, wat, wat iemand uh, bij mij, over mij op Facebook zegt. of, of mijn Facebook-account, dat is allemaal niks waard. Dat is inmiddels natuurlijk heel veel uh, waard. Je Twitter-account, Facebook, YouTube, uh, noem maar op. Uh, dus uh, ja, de onderzoek... Onze, onze digitale werkelijkheid eh, wordt word steeds belangrijker, ook in, in, de, in de fysieke wereld. Dus in die zin vind ik het wel, wel recht doen aan, aan, aan de ontwikkelingen van u. Um, ja, de, de, de vraag is natuurlijk nu wat het gevolg is van deze uitspraak. En dan zit ik me te bedenken, waar ligt nou de grens dan van stokken? Ligt dat bij hoeveel berichtjes? Hoe erg is het berichtje? Hoe vaak? Ja, uh, eh. nou, ik, ik ken de details van, van deze zaak niet, maar uh, ik, ik begrijp dat het wel om een, een redelijk ernstige vorm van, van stokken uh, gaat. Uh, kijk, één vervelend berichtje, uh, tien vervelende berichtjes, dat zal allemaal wel niet tot, tot dit soort uh, bijzondere zaken leiden. Nee, maar ik ga eens door, een... want we zijn nu al bij tien. Hoeveel stelt zijn er duizend? Nou, ik, ik kan me voorstellen dat het er van afhangt uh, op hoeveel verschillende plekken je doet, bijvoorbeeld uh, hoe lang het duurt, uh, wat, wat, wat de aard is van, van, van de berichtgeving. Um, maar ja, goed, een, een tiental berichtjes, dat, uh, ik zie dat niet snel leiden tot, uh, tot dit soort uitspraken. Ja, dus daar zou eigenlijk regelgeving uh, over moeten komen? Nou, of uh, dat uh, in in het ik, ik ja. ben niet zo'n enorm voorstander van uh, heel veel uh, details vastleggen in, uh, in wetten. Uh, want ja, dat, dat, uh, uh, uh, nou, met de dag veranderen uh, dingen weer. En dan zit je opeens vast aan een regel van 10 of een, uh, 100 of zo. Dat is vrij willekeurig. Ja. Maar een rechter kan daar wel mee uit de voeten. Dus als de norm is van je mag niet stoken, je mag iemand niet lastgevallen... dan kan een rechter dat natuurlijk wel per geval beoordelen of daar, daarvan sprake is. Ja, maar deze mevrouw heeft het wel afgeleerd, denk ik. Dat, dat hoop ik wel voor de en, en ook voor haar slachtoffers. Ja, zeker. Dank u wel Graag gedaan. Advocaat Melika Antic, wat staat over die bijzondere zaak... dus met betrekking tot uh, het stolken van twee Amerikanen... door een Amsterdamse vrouw. Ja, bij ons in de studio vanavond uh, Fons Groenendijk. En uh, zo, eigenlijk ook een vriend van de avond, maar uh, vriend van de avond... Uh, puur zang, is, um, is hier Filemon Wesseling. Filemon, uh, di digitaal stolken. Heb jij daar last van? Uh, ja, maar uh, nee, ik, ik heb er wel last van als het Ja, stolken. St dat vind ik inderdaad heel moeilijk. Van wanneer is het stolken? Nou, dat je natuurlijk... lastig gevallen echt. Op ja, een vervelende manier. Een vervelende nee, manier. maar uh, als je gaat zoeken op voorraad... dan wordt er natuurlijk een uh, hele hoop kots over je heen ver ver verspreid. Ja, maar dat is niet persoonlijk aan jou. Dat is gewoon een nee. mening die iemand ergens neerzet. Natuurlijk. Nee, ik heb ook wel. Ja, natuurlijk, je krijgt wel eens een mailtje van. Uh, van Eikop ben je en uh, wat een uh, vieze televisie maak je. Of een irrit irritante televisie. En uh, dat uh, hakt er wel in altijd. Maar ik ben er ook heel gevoelig uh, voor, moet ik zeggen. Dus uh, in het begin van mijn carrière heb ik nog wel eens daar, ben ik er echt op ingegaan... of met die mensen in gesprek gegaan. Maar ja, dat, die mensen schrikken dan enorm als je iets terugstuurt. Dus die gaan dan gelijk een excuses aanbieden. Maar ik was dan wel echt wel een weekje... dat ik dan ja, toch echt wel een beetje van slag ben. Ja, want dus je dus maakt heb... natuurlijk ook programma's voor BNN, hè? zoals uh, spuiten en Slikken... die wat ja. op het randje zijn, die de discussie ook misschien wel zoeken... die, die ja. ook wel uitlokken. Ja, ja. Maar discussie, dat vind ik altijd wel leuk. Maar als iemand zegt van ja, je, hebt een je bent een gore klootzak met een uh, lelijke kop en een irritant stemmetje. Ja, wat, waarover moet je dan nog discussiëren? Dan zeg jij ja, ja, je hebt gelijk. <lacht> <lacht> <lacht> maar dat is. <lacht> maar dat is uh, en ik heb meteen besloten, ik ga me daar helemaal voor afsluiten. Want uh, ja, dan ben ik gewoon veel gelukkiger. Lukt dat? Ja, het lukt wel. Je moet er gewoon en als je gewoon al merkt van het oh, is een raar mailtje, gelijk weggooien en er gewoon niks mee doen ook. Maar ik ben het niet meer eens wat die vrouw net zei. Van als iemand echt op straat, en dat heb ik echt nog nooit gehad. Als iemand op straat zegt van jij met een eikel. dan is dat wel veel heftiger. Dat blijft gewoon zo. Want mensen doen op, op straat altijd poeslief tegen je. En als ze dan achter een computer misschien met een borreltje zitten. dan zijn het een hele grote jongens. En dan gaan ze natuurlijk uh, tekeer. Wat ben je nog te bereiken via de sociale media? Ja, ik heb gewoon uh, Twitter. En, uh... Uh -huh. Dan hebben we even gekeken op jouw Twitter. <laughs> Filebon. <een> <laughs> Lees even de laatste tweet voor 4, 4 oktober 2010. Oh nee, nee dat, ik heb ondertussen wel een andere Twitter. Dit is je, oh, je bent ja. niet meer Ed Filemon BNN? Nee, ik ben Filemon W. Oh, wat is dat? Joepie, ja. <laughs> dierendag, mijn hond, Boris. krijgt een nieuwe trui. Ja, nee, ja. Nee, ja dat is heel, daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Maar ik ben helemaal naar Amerika gebeld en gemaild. Want ik weet mijn code niet meer. Mijn password oh. van die Twitter. Dus ik kom daar niet meer in. Maar wat voor trui <laughs> geef je aan, je aan je hond? Waarom geef ja. je een trui aan je hond? Ja, nee, ik heb ook helemaal geen hond. Nou, <laughs> het was voor, ooit voor een item bij, in de Madie Wode Vrijdagshow, toen het begon. Maar ik kan die Twitter niet meer. Die, die, ja. die is nu op, op staat op internet, gaat het normaal af. Nou ja, voor, een, voor, voor een account dat al anderhalf jaar stil ligt en nog steeds 5000 volgers heeft. Eh, <laughs> ja, met mijn nieuwe Twitter wil het maar niet lukken. <laughs> ik, ik haalde 1000 duizend niet. Nou ja. Nou ja, goed. Misschien na vanavond komt er wat bij. Frank Wielaert die, uh, gaat vanavond uh, een van de voorwedstrijden volgen... die uh, van belang zijn voor die pool die nog uh, volledig open ligt. Tenminste voor een deel, hè, Frank. Engeland, oekraïne ga jij volgen. Goedenavond. Hoe is de stand van zaken uh, wat betreft Engeland en Oekraïne? Nou ja, de, voor Oekraïne is in ieder geval duidelijk... dat ze moeten winnen om de volgende ronde te halen. Engeland zou zelfs nog kunnen verliezen. Is dan wel afhankelijk van Frankrijk. Maar heeft genoeg aan een gelijkspel om zeker te weten... dat ze naar de volgende ronde gaan. En uh, eigenlijk is het opmerkelijk dat de Oekraïne het überhaupt nog zou kunnen halen. Het is ook niet ondenkbaar natuurlijk dat ze in eigen huis uh, winnen van Engeland. Met al het volk achter zich. Maar ook in dit stadion in uh, Donetsk. Ook, uh, al zeven wedstrijden niet meer gewonnen. Van welke tegenstander dan ook. En ook nauwelijks doelpunten maken. En ja, ik weet niet hoe bijgelovig Oekraïners doorgaans zijn. Maar dat soort dingen zouden eventueel wel mee kunnen tellen. Engeland, daar had vooraf in Engeland helemaal niemand rekening gehouden... met een goed resultaat. En ik zou zeggen, dat zouden ze in Ieren uh, moeten houden. Want normaal gesproken zijn, lopen ze altijd over van uh, enthousiasme over toernooien. En denken ze altijd dat ze wereldkampioen of Europees kampioen gaan worden. En is het ieder, iedere keer weer een teleurstelling... Nu rekenen ze nergens op en kunnen ze zomaar de volgende ronde halen. En dat terwijl ze de eerste wedstrijden nog zonder Rooney hebben gespeeld. Ja, want die mag vandaag weer meedoen hè? Hij mag weer meedoen en staat dus ook onmiddellijk in de basis. Want Rooney, dat is Engeland natuurlijk. Daar kun je als, uh, ook als nieuwe Bondscoach totaal niet omheen. Of je het nou zou willen of niet. Ook al zeg je, die elf die er stonden hebben het uitstekend gedaan. Als Rooney weer beschikbaar is, dan zet je hem in je elftal. Mm. Hey, en dan bij, uh, bij Oekraïne wordt het dan weer een one-man show van uh, Shevchenko. Hij had wat last van zijn knie. Nou, hij had behoorlijk last van zijn ja. knie. Gisteren zei Blogin daarover... het is 50% kans wel of niet. Nou, het is niet geworden. Shevchenko dus op de bank beginnen. Maar hij niet alleen. De hele voorhoede, alles wat aanvallend denkt bij Oekraïne... is allemaal nieuw. Foronin staat er niet meer in. Nazarenko staat er niet meer in. Uh, dat zijn drie van de vier wijzigingen... die Blogin heeft doorgevoerd. Nu staan daar Devich, Milevski en Garmash. Dat zijn allemaal jongens die als je het voetbal volgt... dan ken je ze wel. Maar dat is natuurlijk niet Shevchenko... Die kent iedereen. Ja, de opdracht voor Oekraïne is duidelijk. Die moet eigenlijk gewoon winnen. Ja, het is, uh, het is winnen. Punt. En anders ben je uitgeschakeld. En Engeland, dat uh, kan alle mogelijke scenario's. Uh, zou er nog profijt van kunnen hebben. Maar het makkelijkste is natuurlijk ook gewoon winnen. Of gelijk spelen. Daar hebben ze genoeg aan. En dan voor de uitzwaaiwedstrijd van de Zweden. Hebben ze Frankrijk weten te strikken. Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond, Robert. Er zijn nog wel wat belangen. Namelijk voor Frankrijk met name. Hoe, uh, hoe staat het ervoor wat uh, de Fransen betreft? Wat moeten ze doen? Ze moeten winnen. Dat, uh, dus zover is zover uh, is duidelijk. Dan komen ze keurig op zeven uh, punten en dan zouden ze samen met, uh, met Engeland door kunnen gaan. Het wordt natuurlijk nog wel oppassen zoals Frank net al schetst. Op het moment dat de Oekraïne wint komt het boven Frankrijk. En als Frankrijk niet verder komt dan een gelijkspel tegen Zweden. Dan gaat Engeland door op een beter doelsaldo. Dus dat is ook wel gevaarlijk. Dus wat Frankrijk betreft is het uh, zaak om uh, deze wedstrijd te winnen tegen de Zweden. Die inderdaad, je zei het al, een uh, uitzwaaiwedstrijd beleven. Dan kan de coach Erik Hamren wel zeggen... ja, we gaan er vol voor, want uh, we, willen er wat, uh, we willen wat laten zien in Kiev. Maar die spelers zitten toch, denk ik, dichter met hun gedachten... bij Ibiza of een ander zonnig oord... dan bij deze wedstrijd uh, tegen Frankrijk. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat het een absolute zorg zal zijn... wat er verder vanavond gebeurt. En daar zou Frankrijk wellicht van, uh, van kunnen profiteren. Frankrijk werd uh, vooraf een beetje als een dark horse gezien. Kunnen we dat wel overboord gooien? Nog niet helemaal. Frankrijk heeft bij Vlagen toch heel aardig gespeeld. Het, het, spel, het goede spel uit de voorbereiding kan niet zomaar ineens weggeslopen ge, ge, zijn. En dit is een goed elftal. Het grappige is wel dat de coach Laurent Blanc nog wel op zoek is naar de juiste samenstelling. Daar waar hij vorige keer verrast met een basisopstelling voor Menes en voor Kabay. Die twee zijn er nu precies niet bij. Dat waren ook de doelpuntenmakers, gek genoeg, in de wedstrijd tegen Oekraïne. Maar die zitten nu naast Blanc op de bank. Want... Uh... Ja, de grote, de coming man, via van uh, Rennes, dat is een, een stofzuiger op het middenveld, is weer fit. En die verdient dan wel een plekje. Dus die staat op een uh, drie-mans middenveld. En voor de rest is er gekozen voorin, rechts voorin, voor Ben Aarva, de speler van de Newcastle United. Ook niet helemaal Oxo fris geweest, maar ook tegen Blanc gezegd, ik ben er klaar voor. En dat zijn dan toch duidelijk jongens met, uh, met uh, oudere en grotere rechten. En die spelen dus uh, bij Frankrijk mee in het elftal. Goed, Vons Groenendijk hier uh, aanwezig vanzelfsprekend. We hebben je uh, een kleine anderhalf uur geleden uitgebreid gehoord... over de situatie bij het NL al? Kan jij de, de, de EK-sfeer alweer een beetje uh, terugpakken... ondanks het feit dat de Oranje eruit is? Ja, tuurlijk. Het toernooi gaat door. En uh, ja, Zweden kun je van zeggen dat die misschien wel... in zo'nzelfde situatie zit als Oranje. Ook twee keer verloren. Ik kan me voorstellen dat die sfeer daar... En met jongens als uh, Ibrahimovic en Toivonen, Die zal niet veel anders zijn dan uh, in het Nederlandse kamp. Voor zij de liggen er wint, nu uh, al uit natuurlijk. Zij, zij liggen nu al uit. Die derde wedstrijd spelen ze voor ja, Spik en Bonen. Dat is uh, natuurlijk een gegeven. En, uh... Speelt Ibrahimovic trouwens? Of heeft hij ja, gezegd is, tegen ja, zijn coach, nee, dat nee, laat mij er maar uit? Die speelt wel. Toivonen ook weer. Ik ben, oh. ben benieuwd of hij weer vanaf de linkerkant gaat spelen. Maar... Ja, ik ben benieuwd of ze zich inhouden, eventueel, of dat die demonstratie eruit komt. Dat die Zweedse ploeg, uh, ja, dat zal, vanavond, uh, of het zal me echt verbazen als die nog voor een resultaat kunnen gaan. Dus de Fransen, daar ben ik wel van overtuigd. We hebben een goede coach ook met Laurent Blanc. Die houdt die spelers ook uh, allemaal scherp. Hè? Want nu weer Ben Arfa die zijn kans krijgt, dat is alleen maar goed. He, dan, dan, dat betekent dat ze allemaal en nog steeds er vol voor moeten gaan. Anders kunnen ze de kwartfinale bijvoorbeeld weer niet spelen. Dus wat, wat die Franse ploeg doet... en dat hebben we ook al een beetje gezegd aan de vooravond van het toernooi... kan wel eens een verrassing worden. Nou, daar geloof ik nog steeds in. Want die ploeg die speelt uh, echt prima voetbal. En is voor mij een kandidaat om uh, de laatste vier te halen. Geloof jij in de kansen van uh, gasland de Oekraïne op de, op, de, op de kwartfinale? Nou, het, is, uh, het enige waardoor dat zou kunnen is natuurlijk het, uh, het thuisvoordeel. Uh, dat zal uh, ongetwijfeld helpen. Uh, wat niet helpt is dat uh, Shevchenko er niet bij is. Dat is toch de grote man die het zou moeten doen. Ja, Voronin is er ook niet bij. Of hij gepasseerd is of geblesseerd, dat, uh, dat is eigenlijk niet bekend. Maar ja, dat Oekraïne kan alleen stunten aan de hand van het enorme thuisvoordeel. En de Engelsen kunnen natuurlijk een mindere dag hebben, tot nu toe. Er is geen druk op de ploeg geweest. Uh, in de aanloop van het toernooi met al die afwezigen. En nu voelen ze wel druk, want nu moeten zij minimaal gelijk spelen. En dan staan ze bij de laatste acht. Denk je dat Shevchenko misschien min of meer uh, in mentaal opzicht dezelfde rol heeft als Wayne Rooney aan de andere kant? Die kan, de Engelse kan natuurlijk een boost krijgen nu uh, Rooney terug is. Eventueel, ja, de ene, uh, op mentaal gebied ook. de ene ploeg verliest een superspits, de ander krijgt er één bij. Ik heb zelfs nog wel enige twijfel gehad of Hodgson hem uh, meteen op zou stellen. Omdat die ploeg het natuurlijk uitstekend heeft gedaan. En misschien zou die Rooney ook uh, kunnen brengen. En hem dan in ieder geval voor de kwartfinale beschikbaar hebben. Maar hij zet hem meteen in de basis. Waardoor toch het Engelse spel ook iets zal veranderen. Want ze hadden met Carroll... hadden ze natuurlijk wel een ongelooflijk sterk aanspeelpunt door de lucht. En maakte ook een wereldgoal, die vorige wedstrijd. Ja. Ja, die hebben ze er niet bij. En Rooney is toch een andere soort speler. Dus zullen ze meer moeten gaan voetballen over de grond. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe ze daar in Engeland tegenaan kijken. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, gaan we meteen maar uh, in Engeland gaan kijken. Want elke avond bellen we met Nederlanders over de grens. Uh, vandaag met uh, Olivier van Beemen in Frankrijk. En Bo van der Meulen, die zit in Engeland. Uh, ja, uh, Frankrijk en Engeland, twee landen die uh, moeten aantreden in hun laatste poelwedstrijd. En de Engelse, Bo, ja, die hadden niet zo heel veel hoop dat ze door de poelfase heen zouden komen. Maar ze staan nu toch echt met één been in de kwartfinales. Is het toernooi dan nu ook in Engeland echt te leven? Nou, het leefde al wel, hoor. Eh... Uh... Ik denk dat ze het allemaal een beetje bewust uh, wat, wat, wat minder hoogdravend hebben gedaan... dan laten we bijvoorbeeld Nederland noemen. Um, dus ze zijn wat bescheidener geweest dit jaar, maar het is toch wel een redelijke gekte, hoor. Ja, en het slaat nu de, helemaal de andere kant uit dan? Nog niet. Nee, het is nog niet helemaal dat ze eigenlijk door de straat te gaan. Eerst nog even kwalificeren, maar het is wel... Uh, de, de voorbeschouwingen zijn uh, uren en uren lang. En elk nieuwsitem uh, noemt de, de terugkeer van Rooney en... Ja, ze zijn toch wel met meer dan een half been in de, in de kwartfinale, zo heb ik het idee. Ja, is, is de hele stamboom al uh, uitgeplozen tot, uh, tot de 14e eeuw, of hoe, hoe gaat dat dan in de Engelse kranten? helaas niet zo ver terug zal gaan, maar um, ja, er, wordt er, er zijn hele items gewijd over alle doelpunten uit 2004 van Rooney, toen hij natuurlijk als jongetje zijn debuut maakte in Engel, bij Engeland. En, uh, dus daar, daar kan je gewoon weer rustig naar zitten kijken en uh, hele analyses van zijn carrière in het Engels elftal en uh, of het misschien toch juist wel heel veel druk is die hij heeft, want hij heeft na 2004 in Engeland eigenlijk nauwelijks gescoord. En rode kaarten gekregen en, en dat soort gedoe. Dus ja, aan de ene kant is iedereen heel blij dat hij er is. Want het is natuurlijk toch wel een ster. En aan de andere kant maken ze zich toch ook een beetje zorgen of hij het wel aan kan. Ja. Terug. Nou ja goed, iedereen kijkt uit naar uh, Rooney Bowl. Waar ga je kijken zo meteen? Thuis, of misschien dat ik toch wel even stiekem de kroeg in ga. Ja, Want dat is wel gezellig. Dat moet toch. Stiekem. Moet al een beetje Engels. Ja, nu, nu we er toch uit liggen, kan ik maar beter doen alsof ik een Engels uh, aanhanger ben. Maar hoe doe je dat, stiekem de kroeg in? Ik ga je een sigaret halen ofzo, of? Hoe doe je dat? Uh... <laughs> dat zou toch veel stiekemer zijn? <laughs> Moet, misschien moet ik even zogenaamd voor Radio 1 nog even de straat op... Uh, om een sfeerbeeld te, te maken. Dat zijn argumenten argument waar we iets mee kunnen, dankjewel. We gaan Olivier van, van Beem in Frankrijk. Goedenavond. Goedenavond, of moet ik Olivier zeggen in dit geval? Olivier is het gewoon. Uh, Olivier, ja. oké. Okay. Uh, de Fransen maken dus ook een goede kans om, om door te gaan. Dat hebben we eerder al gememoreerd. Nog even voordat de wedstrijd begint... Uh, wordt er een minuut stilte gehouden voor Thierry Roland. Dat klopt. Als het goed is, uh, wordt hij inderdaad in acht genomen. Dat heeft uh, Platini uh, weten te regelen. De Franse voorzitter van de UEFA, of uh, van, van de FIFA. Ja, van, de van de UEFA, UEFA van de, de, de UEFA. UEFA. Ja, ja, ja, nog, ja. nog wel. Je weet nooit ja, wat er komt. Ja, doen, ja, ja. Ja. Um, Thierry Rolland is een beetje de mart-smeets van, uh, van Frankrijk eigenlijk. De, de meest legendarische sportcommentator die het land kent. Die is op 74-jarige leeftijd vlak na Oekraïne-Frankrijk uh, overleden. Aan een beroerte. En uh, ja, die man heeft een ongelofelijke carrière. 57 jaar lang heeft hij voetbalwedstrijden. in het begin ook andere evenementen gecoverd. Hij begon nou op het uh, WK in Chili in 1962. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. maar nee. <laughs> toen was er drie. Kom <laughs> hij heeft er sindsdien 13 WK's op zitten, 9 EK's. Ja, uh, yeah, echt ongelofelijk. Uh... Ja. Hij, hij, hij, hij presteert het ook om dus gewoon scheidsrechters gewoon voor, uh, sorry, ik moet het even zeggen, klootzak uit uh, te maken... Yeah. Hoe zet dan Salom, Monsieur Foet, yeah. zei hij toen... toen Monsieur Foot, dus blijkbaar de, de Schotse scheidsrechter... in 1976 bij Bulgarije-Frankrijk... het in zijn hoofd haalde om, om, Frankrijk een, of om Bulgarije een penalty te geven... voor een vrij overduidelijke schwalbe. Yeah. Dus hij stond inderdaad bekend als, als vrij chauvinistisch... af en toe ook wel een tikje racistisch-discriminerend. Hij zei bijvoorbeeld tijdens Frankrijk-Zuid-Korea in 2002... Uh, er is niets dat meer op een Koreaan lijkt dan een andere Koreaan. Vooral als ze voetbalhemdjes aan hebben. Ze zijn allemaal 1,70 meter lang en bruin. Gelukkig kan je de keeper nog herkennen aan zijn andere shirt. Uh, dat, uh, ja. dat zijn zijn citaten. Overigens begreep ik dat heel veel Fransen uh, de indruk hadden dat het noodweer bij de wedstrijd van afgelopen wanneer was, zaterdag of zondag, uh, dat dat te wijten was aan het feit dat hij zijn laatste adem aan het uitblazen was. Hè? Ja, dat, uh, dat werd inderdaad uh, gezegd uh, dat, uh, ja, dat dat symbolisch was voor China. Uh, Thierry Roland, die er in principe ook uh, nog bij had moeten zijn. Hij, uh, hij zou nog een keer naar Oekraïne gaan. Uh, hij had een operatie ondergaan die op zich goed verlopen was. Maar hij durfde het dan toch net niet aan. Uh, ook een beetje in zijn gedachten misschien dat hij uh, de gezondheidszorg in Oekraïne niet helemaal vertrouwde. Als het in Frankrijk was geweest, zei hij, dan had hij het wel gewoon uh, bij geweest. Maar hij durfde niet nog een keer naar Oekraïne af te reizen. Dus uh, hij heeft nog één keer Frankrijk voor het eerst in uh, zes jaar, geloof ik, uh, willen zien winnen op een eindtoernooi. En daarna is ja vredig ingeslapen waarschijnlijk. Goed, uh, dankjewel. Wie weet uh, vanavond uh, daardoor wel een extra gemotiveerd Frankrijk binnen de lijnen. Dankjewel. Zo meteen dus die minuut stilte voor Thierry Roland... de legendarische Franse voetbalcommentator. Het is uh, één minuut over half negen. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Martijn van Beek. De inkomens van bestuurders in de ouderenzorg zijn opnieuw gestegen... blijkt uit een lijst van de Abfacabo... waarop bestuurders met de hoogste salarissen in de ouderenzorg staan. Volgens de vakbond is het inkomen van de bestuurders in de ouderenzorg... in 2011 met 5,6 gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. 41 bestuurders verdienen meer dan de balken in de norm... van 193.000 euro per jaar. De Vierdaagse wandelaars kunnen over een maand in Nijmegen... niet over de Waalkade lopen. Een deel van de kade is sinds vorige week afgesloten omdat de damwand instabiel is. Burgemeester Bruls vindt de strook waar de duizenden lopers... overheen zouden moeten onverantwoord smal. Ook de vuurwerkshow is afgelast. En in het paleis Fontainebleau, in de buurt van Parijs... is een haarspeld gevonden van Caterina de Medici... koningin van Frankrijk in de 16e eeuw. Een 9 centimeter lange gouden speld werd ontdekt... toen archeologen aan het graven waren in een openbaar toilet... Caterina de Medici stond bekend om haar grote hoeveelheid sieraden, maar de meeste stukken zijn verloren gegaan, verkocht of gestolen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over een kwartier de aftrap van Engeland, Oekraïne en Zweden, Frankrijk. We bellen met regisseur Martin Koolhoven... die wordt binnenkort eenmalig radiomaker. De eerste commotie over een agenten die een dronken man schopt. Ja, die beelden uh, van de gewelddadige arrestatie van een verdachte in Rotterdam... die vragen om actie van minister Opstelter van Veiligheid. Dat zegt zij, die a Kamerlid Koskun Korus. Uh, op beelden die vandaag op internet uh, werden geplaatst... is te zien hoe een vrouwelijke agent intrapt op een liggende man. Korus wil weten... Wat daarvoor de aanleiding was? Omdat de reacties die je leest, die zijn toch vrij heftig. En er mag geen twijfel bestaan over onze politiemannen en vrouwen. Politiemannen en vrouwen moeten boven elke verdenking staan. Dus daarom moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen wat daar nou precies is gebeurd. Kan de burgemeester van Rotterdam dat niet af? De, de eigen korps, de burgemeester, heeft ook een onderzoek ingesteld. Dus dat lijkt me ook een hele goede. De minister kan ook dat onderzoek nou ja, meenemen in zijn onderzoek. Maar ik wil ook als Kamerlid weten wat daar precies is gebeurd. Zijn er omstandigheden denkbaar waarin dit uh, geëigend is? Dat kan. Uh, wat daarvoor is gebeurd weten we niet. Misschien is er iets gezegd, misschien is er iets gebeurd. Dus die beelden hebben we niet gezien. We zien een klein gedeelte van die beelden. En die hebben dus toch echt tot heel veel beroering nou ja, uh, geleid... En daarom is het ook goed dat de minister heel snel opheldering verschaft... en de onderste steen bovenhaalt wat daar precies is gebeurd. CDA Tweede Kamerlid Joskun Chorus. In gesprek dus met de verslaggever Irene Oostveen. Over een klein half uurtje hebben we de maker van het filmpje aan de lijn. En die kan precies vertellen wat er gebeurd is. Yes, that. Ja, Robert en ik mogen iedere dag samen drie uur radio maken. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar deze zomer krijgen vijf buitenstaanders ruimbaan op Radio 1. Snachts bij de NCRV in zomernachten. Een van de vijf gelukkigen is uh, regisseur Martin Koolhoven. Martin, goedenavond. Goedenavond. Was je verrast toen je werd gevraagd? Uh, sorry, ik verstand je niet te zijn. Was je verrast toen je werd gevraagd? Ik had eigenlijk ook nog van het hele programma gehoord, dus uh, uh, ik, ik, ik, ik was sowieso heel verrast. Ja, en nu moet je dus gaan nadenken, want je moet uh, radio gaan maken. Wat stel je je daarbij voor? Uh, ja, daar ben ik dus nu aan het nadenken wat, uh, wat ik daarmee ga doen. Het is anderhalf uur en uh, uh, ja, op de een of andere manier heb ik wel het gevoel dat het, uh, dat het over veel moet gaan. Uh, maar hoe precies, dat weet ik wel niet. Waarom heb je ja gezegd? Uh, omdat ik het uh, ja. een interessant idee vind. Om uh, te kijken hoe ik met een, uh, met een uh, uh, anderhalf uur radio... Uh, ja, of iets over mezelf kan vertellen. Of iets over film of allebei. Het klinkt wel als, een, als de lengte voor, voor een film, hè? Anderhalve ja, film. precies. Dus Of dat raakvlakken gaat hebben, dat weet ik ook pas uh, nee. over een week, denk ik. Zit er, een, zit er een pauze in? Uh, niet dat ik weet. Nee, nee, maar dat heb jij in de hand. Jij gaat het doen. Eh. Uh, nou, dan zit er geen pauze in, maar dan zit er wat mij betreft bij een film ook niet, hoor. Dus, uh... Nee. Nou ja, goed, ja, soms wordt een film wel onderbroken. Hoor, dat je ja, weet ik, ja maar dat kan is alleen in, alleen in Nederland en in de provincie gelukkig in Amsterdam uh, niet. Oh, oké. Okay. Maar st hoe stel je jezelf uh, een, een radioprogramma voor? Want je moet er nu toch echt over nadenken, eigenlijk? Ja, nou ja dat ben ik aan het doen. Ik, uh, uh, er zijn uh, verschillende mogelijkheden. Ik, uh, ik, ik denk dat ik centraal ga zetten dat... Uh, uh, ja waar ik nu ben als uh, als regisseur en uh, uh, hoe ik daar gekomen ben en uh, uh, of ik dat nou maar als in zijn algemeen of, of specifiek over de film die ik nu uh, uh, aan het maken of tenminste waar ik nu aan het werken ben. Of dat, dat, uh, dat zijn dingen waar ik over na moet denken. Heeft ook, ja, ik, ik heb nog geen idee uh, hoe lang anderhalf uur is, wat er nou precies allemaal in kan. Dat zijn allemaal dingen waar ik over na moet denken. Ja, want uh, op de website van Zomernacht staat dat, dat eigenlijk iedere gast, die hier gastvrouw gastverhaal uh, een persoonlijk verhaal vertelt. Geïllustreerd met de audiofragmenten. Uh, als jij dan denkt aan een fragment, heb je dat er dan één van, nou die moeten zeker in? Nee, er zijn, er, zijn, er zijn meerdere films die, uh, uh, het enige is dat je dan al, uh, kijk, uh, niet-Engelstalige films of niet-Nederlandstalige films uh, wordt al moeilijk. Dus je moet uh, dan toch wel aan, uh, aan, uh, aan Engels of Amerikaanse uh, films denken. Uh, ja, nee, er zijn, helft, uh, ja, er zijn er zoveel, ik vind het al heel moeilijk om er één om, <laughs> om te noemen eigenlijk. Ja, maar, maar moet ik dan denken aan quotes uit The Godfather of zo? Of uit de uh, films van de Coen Brothers? Of... Dat zou kunnen, dat ja. heb, ik niet, uh, heb ik nog niet vaststaan. Nee, nee. Wat voor nieuwe film ben je eigenlijk mee bezig? Uh, nou ja, ik ben uh, bezig met een, uh, uh, een hele gewelddadige, donkere western En uh, uh, ja, die, uh, die wordt nu vertaald en uh, ja, daar, ga, daar gaat nu de, uh, uh, de financieringstraject in. Ja, en uh, hoe ziet het eruit? Hoe bedoel je, hoe ziet het eruit? Nou, met die financiering? O, ja, of staat gaat, dan het dan nog helemaal blijven, dat, aan dat, het beginpunt? Ja, dat is... Nou ja, kijk, er zijn, er zijn, er zijn, er zijn geïnteresseerde partijen. Want er is een, in, in, in, in Nederland is het Filmfonds tot nu toe mee. En je hebt dan met het, uh, het buitenland. Zijn, er is een Engelse produce, co-producent Israël. Er, er is een Belgische co-producent Israël. Maar ja, dat is allemaal in principe. Die zitten allemaal te wachten tot dat dat scenario uh, er is. En dan weet je pas echt waar je staat. Ja, balletje moet nog echt gaan rollen. Ja. ja, ja. ja. Het programma eindigt met een keuzeconcert van een half uur. Ja. Uh, heb, ik uh, niet, heb, ik ook, heb ik ook nog geen <laughs> ja, nou, idee. Wij vroegen ons af of je ging twijfelen uh, tussen Marco of uh, Frans Duits als toch een, uh, een zangeres. Uh, wellicht. Of, nee, uh, die gaat het niet worden. Toch niet? Nee. Nou. nee. Maar als je nu zou moeten kiezen, wat zou het dan worden? Als ik nu zou moeten kiezen, dan denk ik dat ik uh, uh, het live concert in Duitsland van, uh, van uh, Jerry Lewis uh, zou nemen. Oh. Denk ik. Oh. Ja. Ja, ik zou uit te kijken. Ja, interessant. Ja. Of, misschien, of misschien, want wij helaas vanochtend in de krant... dat Carice van Houten, eh, actrice met wie jij veelvuldig hebt ja. gewerkt... dat zij een cd gaat maken eh, ja. met producer J.B. Meijers. Ga je misschien een paar nummers van die cd laten horen? En dat mag niet, hè? want het moet, het, moet, het moet een live concert zijn. Dus als zij hem live gaat, uh, gaat dat gaat, zal ze ook wel gaan doen. Maar of dat tegen die tijd al is, dat weet ik niet. Ik heb wel al een aantal nummers gehoord. Dat, dat, dat, dat verraste mij wel. Dat was behoorlijk goed, namelijk. Dus, hmm. uh, ja. Oké. Okay. Nou ja, ja, wie weet. Komt ze in de studio? Ja. ja. Dankjewel. Ja. Succes in de voorbereiding. Oké. Okay. Ja, Dankjewel. Radio Yo, 1, doei. programma Zomernachten Dus. Dat is uh, vanaf 2 juli te horen op Radio 1. Uiteraard direct na middernacht. wearing Judy in the sky, what you aiming at? The second of a hurricane, yeah, Well, I just want you all. You meet me at La you I guess I'll just take your glasses. John Fred natuurlijk. En de Playboys, en de playboys niet uh, vergeten. We gaan naar het, uh, naar het voetballen. We gaan uh, beginnen bij uh, Engeland-Oekraïne. Uh, Frank Wieler bij Zweden-Frankrijk is die minuut stilte nu ingegaan. Dat gaat dus niet op beide... ...velden gebeuren. Uh, ik neem aan dat ze wel op elkaar wachten wat betreft de aftrap, want ze moeten gelijk beginnen volgens mij, Frank. Ja, dat klopt. Dus ze staan al minutenlang te wachten bij uh, Engeland tegen Oekraïne. Want ze waren veel eerder op het veld. Ze waren ook eerder klaar met de volksliederen. Alle vriendelijkheden en vaantjes waren al eerder uitgewisseld. En nu komt daar dus nog uh, een minuut bij vanwege de minuut stilte uh, bij de wedstrijd van uh, Frankrijk tegen Zweden. Ja, en dus uh, staat er nog altijd uh, het moment van die bal op de uh, middenstip. Maar zijn we nu toch bij ietsje eerder begonnen, want je kunt wel wachten tot in de eeuwigheid. En dus uh, is de bal gaan rollen. Oekraïne mocht aftrappen met centraal achterin uh, Rakitsky, die erbij is gekomen. Hij is een van de, nieuwe mensen, een van de vier nieuwe mensen in het elftal van uh, Oekraïne... En uh, voorin met name dus al die andere namen. Nu Shevchenko niet meedoet, is er voorin, laten we zeggen, driftig verjongd. Want alle dertigers zijn er uitgelaten. Dit zijn allemaal uh, twintigers die daar uh, nu staan. Oekraïne moet dus deze wedstrijd winnen om de volgende ronde te halen. En ook zonder Shevchenko, zullen ze dat uh, uh, uitgebreid gaan uh, proberen. Leskett onder druk gezet, moet de bal over de zijlijn heen schieten... En dat betekent dat de ingooi is voor Jarmolenko Die kijkt even naar zijn medespeler. Hij laat het dan vervolgens aan Gusev, de rechtsbek. Dat is ook de normale gang van zaken dat hij daar ingooit. En uh, inmiddels heeft Oekraïne het spel weer verplaatst naar uh, de linkerkant. Wordt er naar binnen getrokken. Het schot van grote afstand. Nou, daar kan Hart op zijn dooie gemakje naar kijken. Het eerste gevaar, voor zover ervan durft te spreken, überhaupt, komt dus van de Oekraïne. De eerste aanval van de wedstrijd gaat heel ver naast de goal bij Engeland-Oekraïne 0-0. Ja, inmiddels rond de bal ook bij. Zweden, Frankrijk. Ronald van der Geer. Nou, er is dus dat uh, moment stilte voor uh, Thierry Roland. Verslaggever geweest voor 13 WK's en 9 EK's. Commentator, het zorgt voor een ware volksverhuizing. Komende week uh, vanuit Polen en Oekraïne richting uh, Parijs. Waar donderdag de uitvaart gaat plaatsvinden. Ook uh, Michel Platini zal daarbij aanwezig zijn. En alles wat Frans is in de boord van de UEFA. En alles rond het Franse elftal in begeleiding. Zal de oversteken voor korte tijd gaan maken. Zo groot was deze man. Het is een moment stilte geweest. Geen minuut. Dat kon niet met het oog waarschijnlijk op die andere wedstrijd. De eerste overtreding is ook gemaakt door Zweden. Daar waar Ola Toivon als diepe spits speelt. Ibrahimovic vlak achter hem. En waar er ook een basisplaats is voor Bayrami. De speler van FC Twente nu nog. Hij staat aan de linkerkant. Elmander en Elm zijn er niet meer bij. Beide te geblesseerd. En geen risico genomen door Hamren. Zweden zal onbevangen kunnen spelen tegen Frankrijk. Dat gewoon zo snel mogelijk een goal wil maken. Nu balbezit heeft met Nasri in de as van het veld. Centrale verdediger Olsen ruimte op. En dan is het eerste gevaar voor Zweden even weg. En moet er gezocht worden natuurlijk naar de voorwaartse. Naar Ola Toivone. Krijgt een tikje van Diara. Dat gebeurt in de middencirkel. En de scheidsrechter. Ervan. Vanavond Proenza, dat is een bekende foto op de finale van de Champions League. Geeft dus een vrije trap aan de Zweden. Twee minuten bezig in Kiev, want daar wordt deze wedstrijd gespeeld voor een uitverkocht stadion. Dat dan weer wel. 55.000 mensen hebben toch een kaartje gekocht om vanavond naar Zweden-Frankrijk te kijken. Misschien wel om Slaatan Ibrahimovic, hij is toch een van de grote verdetten van het Europese voetbal, live aan het werk te zien. Leuk is ook dat hij tegen zijn ploegenoot Max staat bij de Fransen. Allebei van Milan en vanavond dus tegen elkaar bij Zweden-Frankrijk... na bijna 2,5 minuut 0-0. Filemon Westling kom er dus even bij. Je zat zo lekker achterover geleund uh, naar het voetballen te kijken. Ben je een, een liefhebber van, van het EK? Volg je echt alles? Of? Ja, ja, zeker. zeker ja. Ja? Elke dus wedstrijd je als, net al al... er vrij voor? En, uh, je... Ja nou, Ik heb vrij, dus uh, oh, okay. alles ja. wat lukt. Ja, daar kijk ik wel. Ja. Ben je ja. sportfreak überhaupt? Uh, ja, maar vooral echt wielrennen. Ik ja. kijk, kijk natuurlijk alles wel een beetje... maar uh, je moet je wel concentreren op één ding. Net zoals in het sporten zelf. En uh, dat heb ik. Uh, ik heb voor wielrennen gekozen. Maar ja, je zegt net dat je het voetbal ook volgt. Dus, ja, uh, ik volg. Ja, ja. Alles wel een beetje, maar uh, mijn focus ligt op wielrennen. Wat ga je qua sport in de sportzomer allemaal doen? Uh, ik ga uh, mee met de tour uh, voor de voor Radio 1. En dat is uh, echt. Uh, Dream come true. Echt een jeugdroom. Ja. ja, ja. Want ik uh, vroeg natuurlijk altijd uh, uh, op de camping in uh, Frankrijk of wat eigenlijk een huisje. Dat klinkt altijd mooier, nostalgischer. Ik altijd radio, uh, radio Tour de France geluisterd... met uh, Jacques Chapelle was ik groot fan van. Ik ja. kon heel smeuig en uh, ja, op ontzettend uh, originele manier... kon hij uh, toch heel journalistiek de wedstrijd verslaan. En uh, nu mag ik zo meteen daar uh, in, die, uh, in die gekke wereld rondlopen. Wat ga je precies doen? Uh, ik ga uh, reportages maken die uh, niet heel erg over het harde nieuws gaan... Uh, maar wel een beetje de actualiteit raken. Ik zo, het is heel vaag... Besef ik uh, Noem een onmiddellijk, voorbeeld. ja, precies. <laughs> uh, nou, bijvoorbeeld over eenzaamheid: uh, een renner die is altijd uh, van huis, die zit, uh, slaapt altijd in gekopen slechte hotels. Uh, ja, hoe is het om, om, om altijd maar met iemand in de kamer te slapen die misschien niet eens je beste vriend is? Of bijvoorbeeld over knechten, dat lijkt mij uh, dat zou niks voor mij zijn. Ik ben uh, iemand die wil altijd graag uh, uh, vooraan lopen. Uh, maar dat je altijd moet opofferen voor iemand anders... die dan ook nog eens een keer tien keer zoveel verdient... en die alle eer naar zich toe krijgt. Die uh, wordt bejubeld in de kranten. Nou, ja, dat soort onderwerpen. Misschien, ja, ik probeer je, hoopt dat je ook dus ook dicht bij de renners te komen? Ja, ja en ik ga, ik ga me vooral ook richten op de, op de Nederlandse, Nederlandse renners. Mm -hmm. Om, maar uh, hoe dicht denk je te komen? En hoe, hoe zeker weet je dat je zo dicht bij de renners komt dan? <laughs> nee, ik ben wel eens uh, in, de, in de avondetappe uh, te gast geweest... En, wat me gelijk opviel, want ik ben ook wel eens bij voetbal geweest... tijdens het WK in Duitsland. Je kan gewoon naar die renners toe lopen. Je kan ze gewoon aanraken. Misschien is er een enkeling, bijvoorbeeld Armstrong... dat is dan wel lastig. Maar ook als je echt wil en echt een beetje slim bent... dan kan je die gewoon spreken. Maar bijvoorbeeld Bram Tankink, nou die die die kan je zo verspreken wanneer je wil. Dan kom je er bijna niet meer vanaf. <laughs> <laughs> maar dat is wel echt echt prachtig. En je kan ze aanraken, je kan aan die fietsen kijken, je kan kijken welke versnellingen ze erop hebben staan. Je kan hun zweet ruiken, mocht je dat willen. Maar ja, dat vind ik wel echt echt schitterend. Dat is wel anders dan het voetballen, hè? want je was in Duitsland toch? Was ja. 2008 was dat. Ja als je bij het, uh, bij het WK? Ja, en uh, die, die, was die, ik die daar ook... Ja, die voetballers, die kan je dus niet aanraken en, en ruiken. Nee, ik was er voor Radio Vertel 1 een andere wereld, en ik kon niet? niet eens wedstrijden kijken. Ik kon gewoon niet de wedstrijden kijken, zelfs niet op een scherm of niks. Je komt gewoon, ja, je ziet heel in de verte zie je iemand lopen... en je denkt, nou, dat zou Van Nistelrooy wel zijn, want uh, die is lang. Maar dat is echt een schim. En wat heb je toen gedaan? Wat heb, wat heb je gemaakt? Want je krijgt dus niemand te spreken. Nou, nee, ik ben toen op de oranje camping gestaan met Sophie Hilbrand. Oh, Oké. Okay. En dat in was de, een. Uh, was in een camper toch? Ja. Maar ja, op heeft Sophie we... nog hele ja, vervelende heeft, dromen. We hebben het over. nog heel vaak over. Want op een gegeven moment hadden we ook de hele camping op onze camper staan. <laughs> en uh, ja, dat is. Uh, niet... Ja, dat was op een gegeven moment echt niet leuk meer volgens mij. Nee, maar en ook echt eng. Ja, ja. Uh, nee, Sophie die hoefde maar te bewegen of ze gingen zingen. Daar moeten. Ja, er in... moet iets in. Laat maar ja. zeggen. Ja. Laat ik een beetje netjes hou. Ben je bang maar... ben je geweest toen? Nou, <laughs> <g Four> <g encouraged> niet echt bang, maar wel. Je wordt wel gewoon echt helemaal gek. Maar ja, die mensen zijn natuurlijk helemaal door Dolle heen. En knettertje je zat. En... Ja, als je bekend bent, dan zijn mensen bij Noord vervelend. Maar als ze maar één slokje alcohol op hebben... dan uh, gaat het los en dan uh, ja. moet je maken dat je wegkomt. Nou, zo meteen gaan we dus het nog gaan heel uitgesluit. hard gaan fietsen. Ja, heel hard fietsen. Nou, we gaan het zo meteen nog even over het fietsen hebben. En dan met name over de Tour en de kansen van uh, de Nederlanders in de Tour. Ja. Frank Wielaert, Engeland tegen uh, Oekraïne. Oekraïne heeft het meeste balbezit in deze wedstrijd. We zijn uh, zeven minuten onderweg. Het is nog 0-0, ondanks een, schot, een goed schot van heel ver... van uh, aanvallende middenvelden, Garmash... Die schoot van nou zeker 35 meter. De bal een halve meter over de goal van Joe Hart heen. En Engeland heeft het knap lastig in die openingsfase. Oekraïne natuurlijk gesteund in Donetsk door meer dan 40.000 toeschouwers. Het aantal Engelsen steekt er natuurlijk wel schril bij af. Hoewel de Engelsen qua zingen wel redelijk in de buurt zouden kunnen komen. Maar als die Oekraïners gaan beginnen dan hoor je Engel de Engelsen totaal niet meer terug in dit stadion. En ook nu... Oekraïne in balbezit. Even met de rust de bal terug naar achteren via Selin en Rakitski. Rakitsky die dan de diepte moet zoeken. En uiteindelijk ook vindt. dan helemaal centraal. Ineens is daar de ruimte ontzettend slecht mee omgegaan door Devich. Davids die de ruimte had, de tijd had ook om door te lopen. Maar op de rand van het strafschopgebied alweer achterhaald wordt door John Terry. En daarmee is de kans voor Oekraïne, de hele grote kans, zomaar weer voorprutst. En daar had minimaal een schot uit moeten komen. Maar Oekraïne intussen achterin al wel weer balbezit. Maar zo'n steekpaas kun je wel zien dat het dus gelijk al gevaar kan opleveren. Een steekpaas over 30, 40 meter nota bene. Dat zie je niet zo gek vaak. En dan toch helemaal vrij daar centraal uitkomen. Daar zo van schrikken dat je niet ineens een kans door krijgt. Oekraïne nog altijd in balbezit. Engeland laat blijkbaar thuisland eventjes uitrazen. Vangt de Oekraïners op op eigen helft. En probeert daar de ruimte zo klein mogelijk te houden. Dat lukt alleen dus duidelijk niet de hele tijd doordribbelen Dan totaal de andere kant op via Timo Chuk En dan het hakje. En dan is er het zoeken naar de ruimte mee. Is er opnieuw Terry die er een been tussen krijgt. En Engeland dan op de counter. De diepte gezocht bij Welbeck. Daarachter Rooney. Waarvan we al hebben gezien dat hij heel gretig is. Ook nu denkt ik krijg die bal wel op mijn gemakje. Zonder enige druk onder controle. Maar is hem eigenlijk alweer kwijt. Oekraïne levert hem vervolgens ook weer onmiddellijk in. En dan krijgt Engeland de vrije trap mee. Omdat er een overtreding wordt gemaakt door Konoplyanka... Op het middenveld. Scheidsrechter Victor Kassai, de Hongaar, is een van de beste van dit toernooi. Misschien wel de beste. De man die wordt genoemd voor een finale om de finale te gaan fluiten. Nou, dat zegt al wel genoeg. Ook dat je dan een thuisland mag fluiten. Zegt ook wel het een en ander op zo'n toernooi. In de belangrijke derde ronde: die Oekraïne dus moet winnen. Om de volgende ronde te halen. En de Engelsen die nu eindelijk ook even de bal mogen hebben. Na negen minuten speelt Engeland de bal achterin. Even op het gemakje rond. Even voelen hoe dat ding alweer was. Want minutenlang had Oekraïne de bal zonder echt succesvol te zijn trouwens. Want het is nog nul. Ja, de motoren draaien al van het toestel dat uh, straks naar Stockholm vliegt gewoon wat van de Geer. Maar doen de Zweden nog wel hun sportieve plicht tegen Frankrijk? Ja, ik vind het wel Het is nog 0-0. Eerste kansen waren voor de Zweden. Een kopbal van Toyfonen naast en een kopbal van Olsen. Naast of een schot in de handen van de doelman van uh, de Franse, Joris. Maar nu, de laatste minuten, de kansen voor de Fransen de grootste toch wel voor Ribéry. Wat ongelukkig verdedigen. Hoewel nu een taxatiefout achterin bij de Fransen. Nu gaat Toivonen En Toivonen schiet de bal in het zijnet Als hij aan de rechterkant van het strafstofgebied uitkomt om Joris heen gaat. Maar uiteindelijk dan toch te ver naar de linkerkant of rechterkant van het strafschopgebied is gedreven om nog op de goal te kunnen schieten. Max 6 zit daar helemaal mis. Krijgt een klein duwtje van Toivonen, Zijn we niet van hem gewend. Maar uiteindelijk gaat hij langs Joris en schiet hij de bal dus in het zijnet Via de paal zelfs nog. Even daarvoor de kans voor Frankrijk van uh, Ribéry. Om gelukkig uitverdedigen van de Zweden. Uiteindelijk Benzema. Twee keer de assist. In de vorige wedstrijd nu weer bijna een assist. Hij geeft Ribery de gelegenheid. Maar Isaacson met het schot vanaf de linkerkant van het strafschopgebied prima op zijn post. En uh, pakte die bal dus. Zo gebeurt er wel het een en ander in de eerste elf minuten in Kiev tussen deze ontmoeting tussen uh, Zweden en uh, Frankrijk. Waarbij Zweden lekker uh, zonder druk op de schouders kan voetballen. Misschien toch wel het idee heeft. Nou ja, we gaan er nog wat van maken. En de Fransen enigszins druk. Maar misschien ook wel geduld dat het allemaal wel goed gaat komen in deze wedstrijd tegen de Zweden. Ingooi is voor de ploeg in het prachtige geel-blauw. Tegen de Fransen in een uh, ja, soort rugby-shirt spelend. Maar wel hagelwit. Het ziet er uh, prachtig uit. Foutje nu uh, achterin. Bij, uh, of uh, in de opbouw aan Zweedse zijde. En de Bouchy kan er vandoor. De rechtsachter gaat helemaal richting de achterlijn. Gaat de bal nu terugleggen. Daar is het schot van MVA, Maar die raakt de bal verkeerd. En de bal gaat uiteindelijk naast de goal van Isaac Som. Nee, voldoende gebeurt er voor beide doelen. Zweden-Frankrijk is 12 seconden of 12 minuten onderweg. En het staat nog altijd 0-0. Goed, het is dus bijna negen uur. Zometeen het NOS Nieuws vanzelfsprekend. En daarna zijn wij weer terug met de wedstrijden. En de maker van dat filmpje waar zoveel ophef over is in Rotterdam. Graag dat zo.